...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Marian Koekoek met het NOS-journaal. Het hele kabinet praat morgenochtend over het Irak-rapport van de commissie Davids. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat er een extra vergadering wordt gehouden. Het is voor het eerst dat alle ministers erbij zijn, zegt de RVD. Volgens Haagse bronnen wijst dat erop dat er bijna een akkoord is. De afgelopen weken overlegde premier Balkenende met een kleine groep van de meest betrokken ministers. De coalitie was steeds verdeeld over het kritische rapport en dat leidde vlak na publicatie bijna tot een kabinetscrisis. De commissie Davids concludeerde onder meer dat er in 2002 geen volkenrechtelijk mandaat was voor de inval in Irak. In Sri Lanka is oud-legerleider en oud-presidentskandidaat Fonseca gearresteerd. De autoriteiten verdenken hem van staatsondermijdende activiteiten. Volgens zijn medewerkers werd Fonseca door militairen achter zijn bureau vandaan gesleurd. De gepensioneerde generaal verloor vorige maand na een bittere strijd de verkiezingen van de zittende president Rajapaksa. Volgens Fonseca was er sprake van fraude. De Pakistanse politie zegt dat ze een aanslag heeft vereideld op een vijfsterrenhotel in de oostelijke miljoenenstad Lahore. Er zijn zes verdachten opgepakt, onder wie een jongen van 14 of 15 en een imam. Volgens de politie, die in actie kwam na een tip, zijn het talibanstrijders. Ze zouden hebben gezegd dat ze op weg waren om Amerikanen te doden in het Pearl Continental Hotel in Lahore. De imam droeg een bomvest, verder zijn 26 handgranaten en een aantal ontstekers in beslag genomen. Op het zuid wordt woensdag het NK Marathon schaatsen gehouden. De vrouwen rijden 60 kilometer en beginnen om half negen. De mannen rijden 100 kilometer en beginnen twee uur daarna. Vorige week was al gekozen voor het zuid dat op de grens van Groningen en Drenthe ligt. Het ijs was al dik genoeg, maar door de invallende dooi moest het NK toen worden uitgesteld. Maar nu ligt er op het hele parcours zeker 16 centimeter ijs.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 Pop the air conditioner.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 choose to play, I'll take a guess it's because you've got another, and you're ashamed of the fact that I know. done nothing wrong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 Of ben je mij soms vergeten Laat mij dat dan weten Dus bel me Manuela Wij hadden hier toch afgesproken Mijn hart is gebroken Waarom nou Manuela Ik wil het nog niet geloven Zijn al jouw woorden gelogen Ik wacht nog even Ja echt maar alleen Manuela! Manuel la Para para para para para para para para para para para een para maar para para een para para para para en ook wat blij ik ook.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 Zeker we horen niks, wij liever niet. ik van ja. Ik heb nog een ander nummer ontdekt via YouTube, eigenlijk via de radio. Radio 2, afgelopen zondag. Kijk me aan en lach. Oh, iedere dag denk ik zal ik laat vragen, maar in mijn woorden vervagen met een lief als jij. Ik I ah.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 De bus of de trein, naar een berg of ravijn gaan, altijd wat te doen in ieder seizoen. Oké, okay. maar mag we eigen bed dan wel mee? Ga, stel we gaan niet, dan blijven we thuis. Samen, fijn voor de puik. Ik maak de open hart aan in mijn bikini. Links paaseliedje maak je lieve links Martini. Red me van mijn vakantie, ook spannen van een sneeuw of zongarantie. Zomer stop mijn bagage pop. Ik in de auto tot die op springen sta, net om een het eind van de straat. Oh, oh, oh, mag ik naar huis? Het zou leuk moeten zijn met de bus op de trein. Naar een berg of aan. Ga niet om blijven het thuis. Jij en ik samen fijn voor de buis. Geen ruggen, zonnebrand, dronken Engelsen. Op de de warmte koud, geen jet, lekker men. Ret me van mij.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 We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 to have no concern for now so far Johnson en zijn breakdown. En als je dit hoort dan weet u dat het afkomstig is van André en vrienden. Of André Saan, hoe heette die CD ook? Nou ja, dit is in ieder geval Lita was met hem. Mijn zoon was gisterenjarig Hij werd acht jaar oud, mijn schaam. Hij vroeg aan mij een vlieger En die heeft hij ook gehad zijn paal, zijn fiets, zijn trainen. Nee, daar keek hij niet naar op. Wat zijn vlieger was, zijn mans. Alleen wist ik niet waarom. En toen, de andere morgen, Zijn vader: ga je mee? De wind die is nu gunstig. Dus ik neem mijn vlieger mee. In zijn ene hand, EN ik kon hem niet begrijpen. uit toont staat mijn zoontje lief. say Een brief voor mijn moeder, Jawel. die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die pint ik vast aan mijn vlieg, tot zij hem ontvangt, ja, zij, zij die ik Bind ik vast aan een vlieger? Tot ze. Zijn...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 I'm